En vertegenwoordigers van de Molukse gemeenschap zijn zwaar teleurgesteld in dat onderzoek. Het platform voor Molukkers zegt dat het rapport meer vragen oproept dan dat het antwoorden geeft. De controversiële Amerikaanse pick-up-artist Julian Blank mag Groot-Brittannië niet in. De autoriteiten weigeren hem een visum te geven. De zijn cursussen, waarin hij mannen leert hoe ze vrouwen manipuleren moeten om met hen naar bed te gaan, worden seksistisch en vrouwonvriendelijk genoemd. Blank zou een reeks workshops geven in Groot-Brittannië. 120.000 mensen ondertekenden een petitie om dat te voorkomen. De Amerikaan is vanwege de kritiek ook niet welkom in Australië en Brazilië. Een man uit Deventer is veroordeeld voor een verkrachting van 18 jaar geleden. De nu 55-jarige man verkrachtte op 1 oktober 1996 een vrouw in Zutphen. Vorig jaar werd DNA van hem afgenomen na een andere veroordeling... en het bleek overeen te komen met het materiaal uit 1996. De vrouw heeft bij het incident traumatische ervaringen opgelopen... waar ze nooit meer helemaal overeen zal komen... en de man is daarom veroordeeld tot twee jaar onvoorwaardelijk. Het kabinet verliest al twee jaar meer dan 100 miljoen euro op garanties... die het geeft voor het midden- en kleinbedrijf. Dat heeft minister Kamp gezegd in de Tweede Kamer. Kamp vindt het nu niet het moment om te stoppen met de garanties... omdat die ervoor zorgen dat MKB-bedrijven de crisis doorkomen. Het weer, het is bewolkt op de meeste plaatsen droog. Vannacht wordt het zo'n 6 graden met lokaal vorst aan de grond. Morgen af en toe zon, droog en 8 tot 10 graden. Vrijdag en in het weekend meer kans op regen. Dit was het NWB. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Genee Passet van de ANWB. Het is een vrij normale avondspits, Maar er zijn wel wat ongelukken gebeurd. Dit zijn de files van 4 kilometer en langer in de Randstad. De A1 Amsterdam Amersfoort bij Knoppen Diemen 4. De A2 Amsterdam Utrecht na een ongeluk bij Maarse 5 kilometer. De A13 Rotterdam Den Haag bij Delft Noord 9 kilometer. Door een ongeluk op de uh, rijbaan richting Rotterdam bij Delft. Daar is de rechterrijst rechter ook al een tijd dicht. Er staat nu 4 kilometer file. A15 Rotterdam Gorkum bij Sliedrecht West 4. En richting Europort bij Spijkenisse. Op de A16 Rotterdam-Breda op de parallelbaan voor de Van Brinoorbrug 4 kilometer en verderop voor de Randweg Dordrecht nog eens 5. A20 Hoek van Holland-Gouda bij Nieuwekerk aan de IJssel 5 en de A27 Utrecht-Breda tussen Noordeloos en de brug bij Gorkum 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Dankjewel.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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Welkom bij Beachmasters. Zometeen hier, Basto, again and again. Oh, Clarity komt eraan. We gaan het hebben over Speepulas in de preview. En hier is Katy Perry. This is how we do. Get out of <laughs> again hier bij CFM. En voor Katy Perry, this is how we do. Een hele goede avond, elf over 6. Tijd voor een nieuwe editie van de CFM Beachmasters. En ik dacht, ik kies even een wat rustiger muziekje uit. Um, zodat het een beetje bij mijn, uh, mijn moed uh, past. Ik uh, ben gisteren naar de première geweest van The Hunger Games 3, Mockingjay Part 1. Ehm. Um, Fantastische film. Maar wat het is met die première. Ze mogen pas vanaf 12 uur draaien. Want dan is het dan besloten. Nou, um, vandaag. Dus dat is... Um, ik heb geen idee welke dag het vandaag is. Uh, ik ga even op mijn telefoon kijken. Woensdag 19 november. Dan uh, gaan we beginnen met die film draaien. En dan mag hij vanaf 12 uur mag hij draaien. Het was ook echt zo dat wij zaten daar in die zaal. En er zat een tijdslot op die band. En die moest volgens de atoomklok gelijk staan aan bla bla bla. En toen moest hij nog even bufferen. Um, en dan pas kon de film echt beginnen. Dus vanaf 12 uur mag je dan draaien omdat het dan officieel de nieuwe dag is. Uh, en om dat dan helemaal leuk te maken wat ze dan doen. Is um, gewoon beginnen om een uur of zes en dan begint deel 1. Uh, en dan om 9 uur begon deel 2 en dan om 12 uur draaiden ze deel 3. Dus ik heb gisteren een uur of acht in de bioscoop gezeten. En um, dat voel ik aan mijn nek nu ook op dit moment heel erg. We zaten ook um, ergens op de eerste rangen omdat we vrij later mee waren. En uh, toen uh, waren alleen de plekjes voor in de zaal nog. Dus we zaten echt de hele tijd zaten zo met zo'n nekkie omhoog. Maar natuurlijk wel heel te gek. Je krijgt deel 1 en 2 weer even mee. Uh, het zijn natuurlijk ook fantastische films. En elke keer weer kippenvel bij deel 1 en bij deel 2. En uh, daar mogen we deel 3 absoluut aan toevoegen. Want wat een waanzinnige film. Ik uh, zal niet te veel spoileren voor de mensen die hem nog moeten zien. Ik bedoel, niet elke idioot gaat om 12 uur in de bioscoop zitten. Maar het is echt een waardig vervolg op deel 1 en 2. Mocht je het niet kennen, de Hunger Games gaat over een, uh, een totaal andere wereld... waar uh, het kapitool aan de macht is. En dat is een beetje een rare, rare manier van leiding geven. Um, en um, om uh, te herdenken aan een oorlog die er vroeger geweest is... dat er niet altijd naar hun eigen zeggen vrede was... worden elk jaar de Hunger Games georganiseerd... waarin er 24 mensen een arena ingaan. En slechts één mag daar levend uitkomen. En de rest um, moet dood. Nou, lekker cru verhaaltje... Um, en um, nou ja, je zou misschien afvragen... hoe kunnen ze daar vier films van maken? Dat kunnen ze. En he. Ga hem checken. Hij draait vanaf nu in de bioscoop. En mocht je dat leuk vinden, zo'n marathon... dat je denkt van nou, 1, 2, 3 achter elkaar... aankomen er zondag, dan organiseert de paté dat weer. Ik weet niet of het dit reclame is, maar... Ja. zie je dat? Die wordt daar meteen gebrainwashed. Dat het, nou ja, zondag is het ook weer. Oh, dat moet ik even in mijn radioprogramma noemen. Goed, um, in ieder geval, toen was het laat... en daarna hebben we nog zitten zuipen tot zes uur. Dus um, brak on air... We noemen het gewoon kort even. Met zo meteen Fox Stevens en wat een waanzinnige trek is dat. Sweet Soda Pop komt eraan hier binnen een paar tellen bij ZFM. We gaan het hebben over speculaas en hier is Z met Foxes en Clarity. Clarity, hier bij ZFN. Berichtje gekregen van Pieter via de mail, kollaert.hotmail.com Jij hebt dus eigenlijk meegedaan aan de Drinking Game. <lacht> Leuk bedag. Dankjewel voor je reactie, Pieter. Hey, um, kan je, ken je nog dat ene bedrijf wat ooit een liedje maakte, of problemen had tegen een liedje, van Lange Frans en Baas B. Um, namelijk um, deze. Dat uh, was een enorme hit en hij staat vooral bekend omdat Giel hem toen aankondigde en daarna um, applauskluk, zoals hier. Kom het land de Gouden Plunderen de wereld noemen het de Gouden Nou, daar zat ook um, de tekst in, omdat het een nationalistisch liedje is. Um, de vette hap van de Febo trek je uit de muur. Nou, um, dat bedrijf, daar gaat het zo meteen over in Maurice de Jonge Hond. Ze gaan namelijk iets doen met de Zwarte-Pieter discussie. Maar dan uh, gaan ze hem niet minder bruin bakken. Maar ze gaan iets doen iets anders. Iets met speculaas. Hoe dat precies zit hoor je zo meteen. Ook Larvis Anderson komt er aan van David Guetta. En eerst Fuck Stevens. En wat een leuke plaat is dit. Sweet! to do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 It's a feeling, it's a feeling that's worth dying for Let's light it up until our hearts catch fire. Met Sam Martin. Then show the world a burning light that never shines so bright. Lovers on the sun. En daarvoor nog fucks, dieves en, en sweet. Soda pop. Maurice de Jonge. Hond, hond, hond, hond, Maurice de jongen. Hond, hond, hond, hond, hond. Maurice de Jonge. hond, hond. hond, hond, hond. Febo en Sinterklaas die hebben de handen ineengeslagen geslagen om echt iets vrolijks te bedenken. Speciaal voor deze feestdagen hebben ze de Speky kroket bedacht... Een kroket met speculaasvulling. Sinterklaas als oer-Hollandse traditie en Febo als oer bedrijf... vonden de tijd rijp voor deze fantastische uitbreiding op het assortiment. Hij is echt goed gelukt, al dus Sinterklaas. Samen met alle hulp Sinterklaas hebben ze speculaaskroketten voor het hele land gemaakt. Maar wees er snel bij, want op is hulp verkrijgbaar vanaf 21 november... in alle Febo-filialen door het hele land. Dit stond op een nieuwswebsite, maar het is een beetje met een commercieel uh, tientje. In ieder geval, leuke vraag daarover. En uh, die mag je antwoord gaan geven via de mail. collaarthotmail.com. Of je kan het antwoord twitteren naar Dus mailen collaarthotmail.com Of twitteren Ik vind alles lekker uit de frituur. Optie A. Ik pleur zelf nog maar uitwerpselen in de frituur. Voedzaam en niet duur. Optie B. Het meeste wel. Lekker en het klaarmaken is snel. Optie C. Ik eet liever wat anders dan die geoliede verbranders. Of optie D. Je moeder is zelf frituur. Net als de deuren het de dag biedt. Oké. Okay. Wat is jouw antwoord? Laat maar weten. Call at of twitteren. Het CFM Beachmasters. Hey, en mocht dit nou te snel gaan, je kan de hele vraag teruglezen op onze Facebookpagina. Like die ook meteen. Facebook.com slash CFM Beachmasters. Nielsen komt eraan. En hier is fun voor je. Carry on. Well, I walk to the sound of silence We're cutting like knives in a fight.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 bij ZFM en Carry On. Nou, vooruit. Omdat je het zo lief vraagt, gaan we gewoon door met dit radioprogramma. Wees niet bang. Ga nergens naartoe. Uh, blijf hangen. Zometeen nog meer hits. Um, ik heb alleen een klein probleempje. Um, het weerbericht, dat komt nu in dit programma. Nee, dat is allemaal uh, leuk en aardig, weet je wel. Dat, dat komt er zo meteen aan. Maar um, ook de verkeersinformatie. Maar de verkeersinformatie, die doet het niet. Dus ik kan even geen verkeersinformatie brengen. Het is echt zo'n dag, weet je wel. Ze denken, weet je, hij heeft een kater. Laten we ook gewoon de verkeersinformatie helemaal opfukken voor hem. Dat vindt hij vast fijn. Ik heb wel de flitsers zo meteen voor je. Nou, nou kijk, dat is toch ook het belangrijkste. Weet je. Ja, een beetje langer stilstaan, dat is niet erg. Maar geld, dat kost allemaal geld, man. Daar moet je mee uitkijken. Um, je weer update. Bewolkt vanavond en vannacht. Lokaal mist en temperaturen dalen tot een graad of 5. Morgen een mix van wolkenvelden... en soms zon bij 8 graden in Friesland tot 10 graden in Brabant. Vrijdag eerst af en toe zon, daarna toenemende bewolking met wat regen... bij 7 tot 10 graden. In het weekend meer zon en zachter. Nou, dus even geen verkeersinformatie. Je hebt wel de flitsers voor je. Zijn er een hoop A12 Arnhem-Duitse grens bij afrit Beek... dat is 3048,7. De A12 Arnhem-Utrecht bij afrit Driebergen... bij hectometerpaal 72,0. De A12 Arnhem-Utrecht tussen Maarn en Bunnik... bij hectometerpaal 72,8. De A12 Gouda-Utrecht de hoogte van Woerden bij hectometerpaal 47.6. De A12 Gouda-Utrecht de hoogte van Nieuwegein bij 60.0. De A27 gorinchem en Breda bij Afrit Hang daarbij hectometerpaal 25.3. De A44 Leiden -Knoop en Burgerveen bij Afrit Kaagdorp, hectometerpaal 6.6. En de laatste de A58 Berghoop-Zoom-Rozendaal bij Afrit Heerlen, daarbij 101.6. Heb je er nog eentje die niet op deze lijst staat, kan je melden via fritsers.nl en mobiel via m.fritsers.nl. Stefan Collar met de hits van Beachmasters Kelvin Harris Katy Perry Mr. really ZFM Oeh Yeah yeah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 Sexy as I dance. ik dans, steek ik mijn hand op, ga mijn voeten zo maar ik vier de als ik dans, gooi jij ja, haar door, swingen je gepers, zo ey, lekker dat ik te gaan faal, dance. ik steek ik mijn hand op, ga mijn voeten zo maar ik vier de als ik dans, gooi jij ja, swingen je ey, zo ey, lekker dat ik te gaan faal,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 It helps help so me to be still and music helps me Borsato en haar eigen zeggen tegen de koningin, ex-koningin... de knuffel Marokkaan van dit land, Ali Bey. En muziek hier bij ZFM. Nou, zometeen even geen tijd voor muziek, maar voor drie onderwerpen. We hebben namelijk drie onderwerpen nodig die ik hier in de uitzending ga bespreken. Dat zijn de eerste drie onderwerpen die binnenkomen. Het is dus compleet ongecensureerd... en die mag je mailen naar collaard.hotmail.com. En dan gaan we het per onderwerp precies een minuut... op de seconde af het daarover hebben. Dus heb jij een leuk onderwerp waar ik het even een minuut over kan hebben... mail hem naar collaard.hotmail.com. En dan gaan we het daar zo meteen een minuut per onderwerp over hebben. Bob Sinclair en Steve Edwards World Hold On... komt er ook aan zo meteen naar Marlon Rudet... when the beat drops out.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 Hier hier bij CRM, when the beat drops out. Um, tijd voor de drie onderwerpen. Een minuut per onderwerp gaan we het over hebben. En daarna is het ook klaar. Het is gewoon een minuutje en daarna is het afgelopen. Tijd voor het eerste onderwerp. Die is ingestuurd door Tim Spoilers. Hij schrijft erbij van, uh, ja, met de Hunger Games moet je daar eigenlijk wel rekening mee houden. Dat er ook mensen zijn die het niet willen weten. Hoe uh, doe je dat precies? Ja, dat is natuurlijk heel erg waar. Um, ik heb het zelf een keer meegemaakt. Dat ik zat toen midden in Sherlock en uh, Sherlock is een serie van de BBC. Um, dat gaat over de detective Sherlock en dat klinkt heel saai nu. Maar het is denk ik de beste serie die ik ooit gezien heb op tv. En seizoen 3 was toen bezig en ik was een podcast aan het luisteren. En uh, zonder waarschuwing gingen ze in die podcast ineens die hele aflevering spoilen. En toen dus zat ik echt ervan, ja fuck, ik uh, weet nou al precies hoe dat gaat. En dat vind ik heel irritant, want ik wil dat gewoon zien. Ik wil dat gewoon beleven met de aflevering. Dus um, ik doe het zelf nooit. Ik zeg altijd wel van uh, nou ja, dit en dat. Of het is een beetje de achterkant van het DVD. Dat wil ik wel onair bespreken. Maar ik wil niet echt ingaan op plot twist en bla bla Hoog bla. Hoogstens de eerste 10 minuten. Een beetje de blueprint van een film. Dus dat is eigenlijk. Dankjewel voor je onderwerp Tim en dan Frans. Die wil het hebben over cola. Ja, wat, wat kan je daar nou in cola raas over zeggen? Uh, ja, ik vind cola wel heel erg lekker. Lekker nog. Ik, uh, ik denk dat vandaag het eerste wat ik gedronken heb cola was. Kan ook wel een beetje. Omdat als je dan zoegels wakker wordt. Dan uh, heb je een beetje een kater. En dan, uh, dan is cola gewoon het fijnste wat er is. Je hebt sowieso heel veel nadorst altijd. En dan is cola is altijd net nog even iets extra lekkers. En ik ben wel echt een cola drinker. Ik ben sowieso wel een cafeïne junkie. Dat, uh, ik ben niet verslaafd aan sigaretten of whatever. Maar cafeïne, dat uh, heb ik wel nodig in mijn dagelijks leven. Um, dus heel veel cola, heel veel koffie. En daar kom ik lekker op rond. Ik hoop dat jij ook, Frans. En ik hoop ook dat je naam op een van die dingen staat. En Oscar, dat is een schoolgenootje van mij. Daarom wil hij het daar ook over hebben, denk ik. Die wil het hebben over beeld en geluid. Dat is een museum in Hilversum. En um, daar hebben ze een heel groot archief aan allemaal radio- en televisiefragmenten. Maar uh, buiten dat is het ook gewoon een heel tof museum eigenlijk. Waar gewoon heel veel verteld wordt over media. Je kan zelf ook nieuws lezen en presenteren en alles. Ja, super te gek. En uh, afgelopen, ja gisteren, waren we, dat, waren we daar met school bij Beeld en Geluid. Uh, voor de kick-off van onze nieuwe project. Dat gaat over een tv-programma wat we moeten ontwikkelen voor Zeppelin. En um, nou ja, toen hebben we daar een rondleiding gekregen. We zijn in die experience geweest. En ik kan dat echt iedereen aanraden. Je kan daar radio maken, je kan daar uh, nou ja, het nieuws dus presenteren. Je kan in de top -pop studio gaan staan, aangekondigd worden door Ad Visser. En vervolgens keihard helemaal losgaan terwijl een van je vrienden de regie doet. Um, als je iets met media hebt, en um, dat zijn toch wel heel veel mensen tegenwoordig. Dan moet je daar een keer geweest zijn. Dus beeld en geluid absolute aanrader. Wat mij betreft. Dank jullie wel voor al jullie toffe onderwerpen. Blijf vooral reageren op deze uitzending, wat je van het leven vindt, wat je gedaan hebt de afgelopen dagen. Misschien ga je wel naar de Hunger Games, let me know. Mailen kan, call uit het, hotmail .com, het is gratis, weet je. Of twitteren, at ZFM Beachmasters, komt het hier in de studio binnen. Super gaaf nummer van Mark Ronson, wat hij gemaakt heeft met Bruno Mars. Uptown Funk is nieuw en hoor je zo meteen naar Bob Sinclair. En World Hold On. Open up your heart. Your heart, why do you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 Mississippi, if we show up, we gon' show up smoother than a fresh drop. Skipping. I'm too hot, hot, hot call the police and the fireman. I'm too hot, hot, hot make a dragon want on a man, I'm too hot, hot hot, hot bitch say my name, you know who I am, I'm too hot, hot, hot damn, and my band bought that money, break it down, girls hit you, hallelujah, Ooh. girls hit you, hallelujah, Ooh.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 En daarvoor Bob Sinclair. Samen met Steve Edward, World Hall dan. En ook nog die nieuwe van Mark Ronson. Wat een toffe plaat. Samen met Bruno Mars, Uptown Funk. Ik kreeg een appje van mijn oma. Ja, leuk al dat bier en dat slecht slapen en alles. Maar doe je ook nog wel eens gezonde dingen? Ja, oom. Je hebt toch Sinterklaastijd, weet je wel? De mandarijntjes en zo komen allemaal weer boven. Het is de woensdagavond van CFM. Mag ik deze even voor je draaien? Omdat hij zo mooi is. Hij doe ik zo meteen ook nog een kerstplaatje. Echo Smith komt eraan, ook Katy Perry. En hier is dus die mooie plaat van Mr. Crook. Nothing really matters. Well she's okay, Then I'm alright. Well she's awake, I'm up all night. but nothing really matters. Nothing really matters. I see her face, and in my mind.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 Maar nu eerst het NOS Nieuws van 7 uur. Femke Woldhuis met het NOS Journaal. D66 en ChristenUnie willen dat het kabinet nog voor de winter noodopvang toestaat... voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Staatssecretaris Deven zou daarvoor 13 miljoen euro beschikbaar moeten stellen aan gemeenten. De Raad van Europa oordeelde onlangs dat Nederland uitgeprocedeerde asielzoekers... bed, bad en brood moet bieden, zodat ze niet op straat hoeven te zwerven. Teven wil een besluit van het Europese Comité van Ministers daarover afwachten voordat hij noodopvang toestaat. En dat kan nog tot het voorjaar duren. D66 en ChristenUnie willen daarom dat er een voorlopige...